10 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Anorexia-klinieken behandelen steeds meer jonge patiënten. Er heeft zich zelfs een meisje van acht gemeld. Inmiddels is 40 procent van de meisjes die in een anorexia-kliniek worden opgenomen... jonger dan 14. De Nederlandse Academie voor Eetstoornissen denkt dat de stijging komt... doordat anorexia tegenwoordig sneller wordt vastgesteld... en doordat kinderen steeds meer bezig zijn met slank zijn.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 In Amsterdam is de sluis gesloten in de hoop op meer ijs in de grachten. De sluis ligt aan het begin van de Prinsengracht en is de verbinding met het ei. Door de sluiting stroomt het water niet meer en wordt er sneller ijs gevormd. In de hoofdstad geldt vanaf morgen ook een beperkt vaarverbod. Er komt pas een vaarverbod voor de hele stad als de watertemperatuur in de Amsterdamse grachten verder zakt en de vorst minimaal een week aanhoudt. De marathon op natuurijs in Haaksbergen is gewonnen door Christijn Groeneveld. De rijder van BAM versloeg in de sprint zijn medevluchter Geert Plender. De twee hadden een ronde voorsprong op het peloton. Bij de dames won Mariska Huisman in een sprint. De marathon Vierdaagse gaat morgen verder in Gramsbergen... en wordt vrijdag afgesloten in Veenoord.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 Ja, goedenavond. Zijn sabbatical is bijna voorbij. Josef Guardiola die weet in ieder geval wat hij volgend seizoen gaat doen. Neuer nieuwe cheftrainer wordt dem 1 juli Pep Guardiola... ...der een driejaarsvertrag unterschrieben had. En mochten zich afvragen, waarom is dit nou in het Duits? Nou, de nieuwe club van Guardiola is Bayern München. We gaan er straks over praten. Met onze correspondent in Duitsland Tim de Witt, en met Arno van Meulen. In de Nederlandse competitie hebben we dit uur aandacht voor FC Twente en AZ. Bij die laatste club is het nog maar de vraag of Adam Maher blijft. Ja, zeker in die laatste week zullen we toch wel weer wat uh, verschuivingen gaan plaatsvinden. Daar heb ik niet zo heel veel mee van doen. Ik kijk naar, naar AZ en die kans is vrij klein dat er hier nog wat gebeurt. En verder praten we na en blikken we vooruit op de Australian Open. En ook dit uur, Nederlands beste dressuur Amazone gaat als uh, training... Een andere sport doen. Als je hier op een evenwichtsbalk staat en je merkt dat jouw bovenlichaam net iets te ver naar voren of net iets te ver opzij is, dan lig je op je snuffer ernaast. Ja, waarom staat Adeline de Cornelissen op een evenwichtsbalk? Nou, ook dat antwoord krijgt u vanavond in NRW's Langste Lijn. Ja, het was al uh, maanden een veelgestelde vraag in het Europees voetbal. Wat gaat Josep Guardiola doen? Het antwoord kwam dus vandaag. De oud-trainer van Barcelona gaat vanaf komende zomer aan de slag bij Bayern München. Dus hebben we contact met onze correspondent in Duitsland, Tim de Wit. Goedenavond. Hoe is het uh, nieuws ontvangen in München? Nou ja, uh, met gejuich kun je wel zeggen, en niet alleen in München... maar eigenlijk in heel Duitsland. Ja, dit is natuurlijk zo'n grote naam. En je kunt gerust zeggen dat hij uh, de afgelopen tijd... de meest gewilde trainer ter wereld was. En dat hij dan kiest voor de Bundesliga... ja, dat vinden velen in Duitsland wel heel bijzonder. En zelfs de te technisch directeur van de grote concurrent Dortmund... die vond het geweldig dat uh, Guardiola in de Bundesliga komt werken. Dus dat zegt wel wat. Maar waarom? Want een grote naam, ze hebben eigenlijk altijd grote namen in de Bundesliga. Dus er moet meer achter zitten. Nou ja, kijk, Guardiola staat natuurlijk voor iets. Hè. De grote trainer van Barcelona, het grote Barcelona. De man die Lionel Messi misschien wel liet uitgroeien tot een van de beste spelers aller tijden. Iemand die twee keer de Champions League won. Iemand die fantastisch voetbal heeft gespeeld met Barcelona. Dat zo iemand naar Bayern München komt, ja, dat is natuurlijk toch wel heel erg interessant. De grote vraag is ook natuurlijk, kan hij wat hij met Barcelona heeft gedaan, kan hij dat ook met Bayern München gaan doen? Ja, dat moeten we nog afwachten natuurlijk. Voor hoeveel jaar heeft hij getekend? Nou ja, meteen voor drie jaar. Dus hij begint komende zomer en blijft tot 2016. Eh, dat geeft natuurlijk toch wel aan dat Bayern wel wat met hem van plan is. Eh, hij komt hier echt niet heen om met de kerst weer op de straat te staan als het even wat tegenvalt. En ik denk dat dat ook wel iets zegt over eh, het rijtje clubs waar hij uit kon kiezen. Want ja, als je kijkt, Chelsea wilde hem graag hebben, AC Milan, Manchester City... Uh, ...Paris Saint-Germain. Ja, dat zijn toch clubs die, uh, waar, waarvan je zou kunnen zeggen... ...dat uh, Guardiola daar wat afhankelijker zou zijn... ...van bijvoorbeeld de grillen van een Abramovic... Of, ...of de Sheik's bij Manchester City. En ja, met Bayern denk ik dat Guardiola heeft gedacht... ...nou, daar kan ik echt wel iets moois gaan opbouwen. Ja, snap ik. Um, de afgelopen dagen hebben de lijstjes gestaan in, in beeld... ...en ik geloof in uh, de Spiegel ook... ...van uh, ongeveer alle salarissen van alle spelers en trainers... ...in de Bundesliga. Is het salaris van Guardiola ook al uitgelekt? Nee, nee, nog niet. En dat is toch wel opmerkelijk. Tenminste, eh, ook het salaris wat hij bijvoorbeeld bij Chelsea had kunnen verdienen... dat hadden we al geweten. Hè. Eh, Guardiola had daar 22 miljoen euro per jaar eh, binnen kunnen halen. Dat is natuurlijk ongekend. Nou, eh, Bayern kan dat soort absurde bedragen echt niet betalen. Maar goed... Eh, wat ik al zei, de meest gewilde trainer die je zo'n beetje rondliep... als je die binnenhaalt moet je toch echt wel met behoorlijk wat geld over de brug komen. Maar nou ja, verder veel details zijn er nog niet echt over uitgelekt. Je kan in elk geval wel concluderen, denk ik... dat Guardiola natuurlijk echt wel een keuze heeft gemaakt voor een sportieve uitdaging... en, en niet voor het grote geld. Maar nog wel aardig om te vertellen is dat er nog wel een gerucht is uitgelekt vanavond... over wie eventueel zijn assistent zou worden. En dat zou Raoul zijn... Bekend natuurlijk van Real Madrid, maar ook uh, oudspeler van Schalke. Dus hij kent de Bundesliga redelijk. Hij speelt nu nog in Qatar en zal uh, vermoedelijk zijn carrière beëindigen, uh, beëindigen na dit seizoen. En dan naar München komen als assistent. Dat zou natuurlijk wel pikant zijn dat je dan toch een soort real barça tandem aan het roer hebt in München. Oeh, dat zou het wezen. Um, het contract van Joep Heinkes werd uh, niet verlengd. Ik heb begrepen dat dat op het verzoek, op verzoek van Heinkes... Was, was dat echt op zijn eigen verzoek? Of heeft het bestuur van Bayern gezegd... joh, denk er nog eens even goed over na nou, of je wel moet, moet verlengen? Nou ja, nee, dat is natuurlijk moeilijk. Hè. De officiële lezing is inderdaad dat Heinkes al voor kerst uh, aan heeft gegeven... van jongens, ik vind het mooi geweest. Op zich is dat niet heel raar. Hij is 67, heeft een hele lange carrière achter de rug natuurlijk. En uh, ja... Ik kan me ergens ook wel voorstellen dat hij denkt, ik ben er wel klaar mee. En hij kan natuurlijk ook nog op een hele mooie manier afscheid nemen uh, dit seizoen. Want het gaat hartstikke lekker met Bayern. Ze staan uh, bovenaan in de Bundesliga. 9 punten voorsprong al op de nummer twee uh, Leverkusen. En Dortmund staat zelfs al op 12 punten. Dus ja, uh, die titel gaat Bayern waarschijnlijk wel halen dit seizoen. Ja. Maar ja, het gaat Bayern natuurlijk vooral om internationaal uh, succes. Ze willen zo graag weer een keer die Champions League winnen. De laatste keer was in 2001, dus dat is al even geleden. En ze waren de laatste jaren al behoorlijk dichtbij. Denk nog maar aan Louis van Gaal, toen hij er trainer was bij Bayern 2010. Toen verloren ze de finale van Inter. En met Heinkes als coach afgelopen jaar nog. Die ontzettend pijnlijke nederlaag in eigen stadion tegen Chelsea. En ja, ik denk dat Bayern natuurlijk met Guardiola wel echt uh, iemand uh, hoop binnen te halen. Met wie ze wel weer een keer de beste van Europa kunnen worden. Ja, en Heinkes is klaar. Die neemt afscheid na dit seizoen. Dat verwacht je. Of is het te verwachten? Dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Goed, uh, uh, dankjewel Tim de Wit in Duitsland. We gaan uh, over de carrière move van Guardiola uh, doorpraten met uh, onze voetbalkenner Arno Vermeulen. Arno, meest opmerkelijke vond ik wat Tim net zei. Dat stel je voor, zeg: uh, Pep Guardiola en Raoul op de bank bij Bayern. Zou het weten? Uh, ja, nee, dat kan namelijk. Want uh, Raoul, uh, er is ook overleg mee geweest uh, door Guardiola. Die heeft hem eigenlijk beïnvloed in zijn keuze om, uh, om dit te gaan doen. Dat zijn twee jongens die toch uh, veel contact hebben gehad. En Raoul, inderdaad op grond van zijn... Uh, contacten in Duitsland en van zijn ervaringen bij Schalke heeft gezegd... dat zou voor jou een hele goede zaak zijn om naar de Bundesliga te gaan. Guardiola moest even overtuigd worden... want hij had maar in zijn hoofd dat hij naar de Premier League wilde. Maar Roel heeft gezegd... nee, het is een, een hele goede competitie qua niveau, het is goed georganiseerd. Dus hij heeft hem toch wel geholpen bij zijn besluit om erheen te gaan. En dat hij dus een assistent zou kunnen worden... is een, eigenlijk best wel logisch gevolg van het feit... dat er dus veel contact tussen die twee is geweest. Ja. Vind je dat Bayern bij hem past... Uh, ja, eigenlijk als je er goed over nadenkt, is het een uh, logische keuze. Uh, waarom? Het is een, een club die best wel op een aantal punten op Barcelona lijkt. Uh, het is een goed georganiseerde club natuurlijk, Bayern. Het is een echte voetbalclub. Hè. Het is niet in, in een club die in handen is van een of andere rijke uh, oligarch... Uh, en waar voortdurend hele gekke dingen gebeuren. Zoals in Engeland, bij City en, en Chelsea natuurlijk veel meer. Uh, het is een echte voetbalclub qua leden, weet je wel. Leden van Bayern zijn belangrijk, oud-voetballers zijn, uh, zijn belangrijk ze spelen aanvallend voetbal. Dat uh, hebben ze niet altijd gespeeld in München. Maar vooral ook onder Van Gaal is die knop omgegaan. Uh, en werd er heel aanvallend gespeeld. En die lijn is eigenlijk wel doorgezet. Uh, nou, Dat past natuurlijk ook bij Guardiola. Want die wil natuurlijk aanvallend voetbal spelen. En, en, en niet in de, in de Serie A met een elftal heel verdedigend spelen. Mm. Uh, dus er zijn best veel overeenkomsten. Ja, denk je dat we dan bij Bayern het uh, aanvallende... One-touch voetbal terug gaan zien zoals we dat kennen van Barcelona? Ja, dat gaat natuurlijk wel heel erg ver. Want dat heeft ook wel, te maken, dat heeft wel weer te maken met de extra uh, spelerskwaliteiten... Uh, die, uh, die Barcelona wel heeft, die Bayern misschien minder heeft. Ik bedoel, als je Xavi niet hebt, als je Messi niet hebt... kun je ook niet spelen alsof je ze hebt. Maar... Uh, uh, is, kijk, als je naar Bayern kijkt, dat is een ploeg met, uh, met jonge spelers. Hè? Nou, dat is ook interessant voor Guardiola. Die zeker niet bij een elftal zou willen beginnen waar, waar heel veel oude verdetten rondlopen. Ga even Martínez, een Spanjaard die overgekomen is. Dante, eh, Shakiri, maar ook Thomas Müller en Kroos. Dat zijn allemaal nog steeds uh, jonge voetballers, zeer talentvol. Daar kan hij uh, ook nog betere spelers van maken. Aangevuld met de routine van Laam, Robben als hij fit is, zeggen we dan altijd. Ribéry, eh, Ja, Dat is een elftal waar je wat mee kan winnen. Uh, dus het, het, het, het is eigenlijk een hele goede en, en, en logische keuze. En ik las trouwens wel op de Engelse kranten zijn vaak wel erg op geld gericht en goed geïnformeerd. Maar daar staat wel vanavond te lezen dat hij uh, 10 miljoen euro zou gaan verdienen. Een record in uh, München. Uh, maar dat heeft ook te maken met het feit dat Adidas als sponsor uh, natuurlijk zeer geïnteresseerd is om daar wat in te steken. Want uh, Guardiola is natuurlijk ook voor Adidas een heel interessant uithangbord. Ja. Uh, overigens, Bayern de best betalende uh, uh, club, geloof ik, in, uh, in, in Duitsland. Als ik die cijfers die uitgelekt zijn uh, mag gelopen. Nou ja, het is een club die natuurlijk financieel zich wat kan veroorloven. Omdat zij een van de weinige topclubs zijn in Europa. Die niet in de, zwarte cijfers, uh, of in de rode cijfers zitten, maar zwarte cijfers uh, schrijven. Ja, ja. Uh, dus uh, ze kunnen uh, goed betalen. Maar dit is ook voor Bayern wel een, uh, wel een, uh, een, een dure trainer. Maar ja, uh, ze, ze wilde Guardiola een jaar geleden al hebben. Hij stond toen al nummer één op de lijst. Uh, toen is hij ook al benaderd en meteen na zijn vertrek bij, bij Barcelona. Alleen toen heeft hij gezegd van ja, ik, ik pak die sabbatical... en ik wil ook niet tussentijds in, in, in de winter stoppen. In Engeland was interesse. Onlangs natuurlijk nog van, van Chelsea, dat heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft gezegd nee, ik pak dat jaar helemaal. En dat komt natuurlijk goed uit dat hij nu bij Bayern... gewoon komende zomer zou, zou kunnen beginnen. En ach, in Engeland komt hij nog wel eens. Um, maar er wordt altijd gezegd dat hij misschien wel de ideale opvolger zou zijn... van Alex Ferguson bij Man United. Dus laten we aannemen dat hij nog een jaar of acht geduld zou moeten hebben. En nog even over dat speelsysteem, want dat, dat, dat zit toch in mijn hoofd. We hebben natuurlijk uh, Guardiola, die, die zien we jarenlang langs het veld staan bij Barcelona. En dat het snelle, snelle tiki-taki voetbal, zoals het wordt genoemd. Jij ja, zegt: bij Bayern hebben ze daar niet echt het materiaal daarvoor om, om dat te doen. Dat is voor hem natuurlijk ook een enorme omschakeling. Nou, dat weet ik niet. Uh, hij weet heel erg goed uh, wat voor spelers daar staan. En hij zal ook niet verlangen dat spelers als Messi gaan voetballen die, niet, uh, die dat niet beheersen. Zwijnstijker is gewoon een hele goede middenvelder, maar dat hele... Uh, korte werk, wat ze natuurlijk bij Barcelona goed beheersen, dat is namelijk niet op het lijf van Schweinsteiger geschreven. Dus hij zal niet zo dom zijn, want het is een hele intelligente trainer, uh, dat hij dat uh, gaat doen. Bovendien moet je uh, je realiseren, hij uh, heeft natuurlijk bij Barcelona het meeste succes gehad, maar hij heeft ook wel in de wereld rondgekeken. Hij heeft in Italië zelf bijvoorbeeld gevoetbald, uh, hij heeft in Qatar gespeeld, dat weet bijna niemand meer, denk ik, en, en ook in Mexico. Uh, dus het is niet de enige uh, speelstijl uh, waar hij ooit kennis mee heeft gemaakt in zijn leven. Hm. En in ja, hij zal hier en daar schaven. Maar ook, ook Gavi Martinez is een hele mooie dynamische speler. Maar het is anders dan Barcelona. Bayern zal echt anders gaan spelen dan Barcelona. Maar het zal... Ja, je mag je toch aannemen. Zeker niet minder gaan spelen nu. En alleen maar beter worden. Trouwens met veel respect voor Joep Heinkes. Die natuurlijk ook in die, in die tussenperiode eigenlijk. Hè, na Van Gaal. Toen ze toch een beetje in de problemen zaten. En, en al zochten naar een hele grote naam. En niet konden krijgen. Heeft hij het als een, als een veredelde interimtrainer Wel heel erg perfect gedaan met deze spelers. Ja. Geen kopie van Barcelona. Een heel goed elftal. En Guardiola zal natuurlijk zich ook moeten aanpassen. Aan Bayern en andersom. Dus eh, ik ben benieuwd hoe dat ook verloopt. Uh, hij zal de taal moeten leren. Hij heeft nooit Duitsland. Gespeeld. Ik kan me niet voorstellen dat hij zomaar vanaf de eerste dag uh, vloeiend Duits uh, zal spreken. Maar oké, okay, uh, Matthias Sammer, de technisch directeur, is ontzettend enthousiast. Roemenieke, Beckenbauer, ja, al die mannen zien hem echt als de, als de grote man die, die ervoor moet zorgen dat Bayern inderdaad niet finale speelt, zoals de afgelopen drie jaar. Maar de komende jaren vooral finales gaat winnen. En ja, als Guardiola iets heeft laten zien... is het wel dat hij prijzen kan pakken. Ja. Want 14 bij Barcelona is natuurlijk ontzettend veel. Ja, dus hij begint met heel veel uh, krediet. Dat heeft hij al opgebouwd zonder iets te doen bij Bayern, kunnen ja. we wel zeggen. En dus ja. dat zal de druk op zijn schouders van al die mensen die eromheen hangen... Uh, uh, ook wat, wat, wat, wat minder maken, denk je? Nou, dat wel. En ik denk dat hij ook wel uh, op bepaalde punten... minder bedreigend zal worden gevonden als Van Gaal. Hè. Die zich natuurlijk met de hele club wilde bemoeien. Ook wel dingen wilde veranderen. Uh, waar uh, niet iedereen van gediend was. Uh, ik denk dat Guardiola dat anders zal, uh, zal aanpakken. Dus dat hij ook wel de, de club daarin uh, de club laat. En ook de cultuur van de, van de club ook wel de cultuur uh, zal laten. Uh, hij zal gewoon moeten zorgen dat hij dat prijzen gaat winnen. Dat zal de opdracht zijn. Dat hij uh, laat zien dat hij met de begroting die ze hebben... die ietsje... Lager ligt dan in Engeland, maar met de rest van Europa uh, uh, mee kan. Met de geschiedenis van de laatste paar jaar, met de geschiedenis van de club. Moet hij gewoon gaan zorgen voor dat extra, wat uh, blijkbaar nu nog even ontbrak. En dan moet hij, uh, moet hij mooie dingen laten zien. In de Bundesliga winnen, dat is voor Bayern niet zo'n grote opgave. Zoals voor Barcelona geen grote opgave is om de pri primaire division te winnen. Ja, het zal gaan om uh, Champions League. Duidelijk, dankjewel uh, Arno van Meulen. Inmiddels is het 17 minuten over 10. Zometeen gaan we door met de Australian Open. We gaan contact zoeken met Marcella Mesker om te horen wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dag in Melbourne bij de Australian Open. 1983, Frank Stallone en uh, Far From Over uit de, de film Staying Alive. Ik had u beloofd dat we het zouden gaan hebben over de Australian Open. Blofte Mark Schultz. Goedenavond, Marcel Mesker. Goedenavond. De derde dag zit erop, de nummer 1 van de wereld. Novak Djokovic kende weinig moeite met zijn Amerikaanse uh, tegenstander Ryan Harrison, die arme jongen. Want Djokovic, uh, die oogt scherp, hè? Ja, hij is echt in uh, topvorm. Hij uh, ja, won heel makkelijk 6-1, 6-2, 6-3... van uh, ja, toch uh, nummer uh, 62 van de wereld. Wel een jonge jongen, 20 jaar. Niet zoveel ervaring, maar toch... je kan zien dat Djokovic uh, alles op alles zet om historie te schrijven... en uh, ja, drie keer oprijden Australian Open te winnen. Want dat is sinds uh, Roy Emerson in de 60er jaren niet meer gebeurd. En hij oogt heel scherp en heel fris. Ja, het kost, ja met name fris. Het, het kost hem echt geen moeite... Wat zegt dat over zijn fysieke staat, om het maar zo te zeggen? Nou, die is natuurlijk uh, uitstekend. Maar ik denk ook vooral zijn mentale staat. Hè. Hij heeft natuurlijk vorig jaar best een moeilijk jaar gehad... in de zin van dat hij ja, dat waanzinnige jaar van hem van 2011... met winst in drie Grand Slam toernooien... Uh, ja, dat hij dat moest gaan evenaren. En hij heeft al privémoeilijkheden gehad. Zijn opa overleden. laatste twee maanden van vorig jaar zijn vader... Uh, in het ziekenhuis gelegen met een longaandoening. Die is er pas nou een week, twee weken geleden uitgekomen. Dus al die zorgen zijn nu voorbij. En hij kan zich volledig richten op tennis... Hij heeft uh, zes weken in uh, off-season kei keihard getraind. En ja, je ziet, uh, de, de, er zit geen grammetje vet aan. Hij is snel, hij speelt winners. Hij gaat echt uh, voor de titel. Hij, zei hij, hij is dé grote favoriet. Ik denk samen met Murray en natuurlijk ook met Federer. Laten we even naar de vrouwen gaan. Maria Sharipova, die deed weer van zich spreken. Vertel. Ja, de tweede rondepartij won ze uh, ja, van de Japanse dooi... Uh, Opnieuw met twee keer 6-0, want dat deed ze in de eerste ronde ook al. Dus dat betekent 24 games op rij winnen. En dat is echt heel zeldzaam. Kijk, die vrouwen die winnen best vaak in de eerste rondes van een Grand Slam... met 6-1, 6-2, of 6-1, 6-3, of 6-0, 6-1. Dat zie je ook wel als erbij zit. 6-0, 6-0 geeft toch wel de gretigheid aan, de fitheid, de, uh, ja, de, de, de, de sterkte in het spel, de scherpte. Maar om dat twee wedstrijden op rij te doen, dat is hebben ze nagekeken, niet meer gebeurd sinds 1985. Toen was het trouwens ook bij de Australian Open... de Australische Wendy Turnbull, een top 10 speelster... die dat twee keer deed. Maar het is heel zeldzaam om dat twee rondes achter elkaar te doen. 24 games op rij. En zo staat Sharapova in de derde ronde... Waar ze overigens, denk ik, wel wat tegenstand krijgt. Want daar treft ze dan Venus Williams. En ja, dat lijkt me toch wel een, een kraker te gaan worden in het vrouwentoernooi. Ja, want je, je kan je ook afvragen hoe sterk de tegenstanders zijn die ze krijgt natuurlijk. Nou, tot nu toe was dat natuurlijk niet zo sterk. Maar eh, ook bij een Sharapova, ook een Aza Renke of een Williams. Ja, die spelen altijd dat mis- en hit-tennis. Weet je, dat is goed of fout. Maar ja, ze kunnen ook een paar ballen zo het hek in meppen. en een paar dubbele fouten slaan. en dan is er een game weg. Dat zie je ze ook vaak doen. En dat is. Er dus niet bij. Dus die slordigheid die ontbreekt. En dat maakt ze des te gevaarlijker. Zeg dan moeten we het ook even over Semi stoser hebben. Wat een partij was dat. Voor eigen publiek ging het weer mis. Weer. Want het was niet de eerste keer. Tegen uh, Zeng Yi uit, uh, uit China. Ze stond het 5-2 voor. In de derde set, en dan gaat het toch weer mis. Wat is dat toch? Ja... Ja, ik vind het eigenlijk heel jammer voor haar. Want het is een hele aardige, sympathieke meid. Die ontzettend goed kan tennissen. Fysiek heel sterk. Hè? Want als je je er kan inbeelden, nou, ze is misschien niet zo bekend. Maar ze heeft enorm sterke schouders. Hele goede service. Kan een echte spin service slaan. Zoals de mannen. Maar ja. Het, het, het komt er op de een of andere manier niet uit. Ze heeft een Grand Slam gewonnen, de US Open. Ze heeft ook al een finale van Roland Garros gehaald. Um, maar toch lijkt het dat ze niet alles eruit haalt wat erin zit. Heeft ook in de carrière pas drie toernooien gewonnen. Waarvan dus één Grand Slam toernooi, US Open. Dat is natuurlijk een beetje gek. Altijd wel in die top 10. Uh, maar echt meedoen om de prijzen, ja, kan je toch niet van haar zeggen. En op eigen bodem in Australië als Australië... Ja, ze wint gewoon geen partij. Brisbane, eerste ronde eraf. Nou goed, hier won ze dan de eerste ronde. Maar dan hier staat ze 5-2 voor. Uh, op een moment 15-30. Tegenstander, service. Hele makkelijke bal. Ja, die slaat ze dan onder in het net. En in plaats van uh, matchpoint worden 30 gelijk. Uh, sir die, die, die game gaat verloren. Ze levert de service in. En eindigt uiteindelijk met 7-5 verliezen En eindigt met een dubbele fout zelf. Dus... Een, een, een grote chokewedstrijd, dus ja, de zenuwen speelden haar parten. Goed, dan uh, tot slot nog even de Nederlanders. En met name uh, vroegen wij ons af van hoe zit het nou met, uh, met het geld? Want je bent toch een maand aan de andere kant van de wereld. Uh, je moet je hotel betalen, je moet je coach betalen, je moet je reis betalen. Uh, vier Nederlanders in het enkelspad liggen er gelijk al uit. Uh, nou, heb ik begrepen dat de Australian Open wel een goed betaald toernooi is... Uh, hoe kunnen die tennissers daar dan van leven... als je uh, de eerste ronde er al uitgaat? Wordt het zo goed betaald dat je dan zelfs nog wat overhaalt? Nou, kijk, bij de, bij de Grand Slams, waarvan er vier zijn op jaarbasis, wel. Australian Open bijvoorbeeld, eerste ronde verlies, 21.000 dollar uh, euro, moet ik zeggen. Uh, dan denk je, dat is heel veel... Nou tel er nog wat euro's, een paar duizend bij op. Uh, in de dubbelspel, uh, Araska Rus verliest twee keer de eerste ronde. Nou, toch 27.000 euro om naar huis te gaan. Maar ja, vorige week in Sydney was het 650 dollar. En de week daarvoor was het 3000 dollar. Nou, daar moet je wel je coach van betalen. De vliegtickets, het hotel, het eten. Uh, neem Robin Hazen. Nou, die staat nu tweede ronde in het dubbel. Dus die heeft nog weer een paar duizend extra. Dus die, die, die gaat misschien straks met 40.000 euro naar huis. Je kan daar zo de helft van aftrekken. Um, hij heeft een coach bij zich en een visio. Dus tickets, hotelkosten, eten... En salaris voor die twee mannen, vergeet dat niet. Voor een maand lang. Um, nou ja, van die 40.000 uh, kan je daar zo 15.000 van aftrekken aan kosten. Dan moet je ook nog uh, belasting betalen bij de Grand Slams. Dat ligt meestal rond de 30 procent. Dus um, ik denk dat hij natuurlijk wel wat overhoudt. Zegt tussen de 15.000 en 20.000 euro. En dan heeft hij een en uh, toch nog een goede uh, periode goeie, goed toernooi gehad. Maar vergeet niet dat hij in andere toernooien... Ja, misschien 3000 dollar verdient of 4000. Nee. Maar ja, dan moet wel dat salaris eraf van de coach... van ongeveer 1500 dollar per week. Hotel, vliegtickets. En daar hou je niks over. Dus het zijn juist die Grand Slams dat de spelers op die toernooien... Ja, eigenlijk hun salaris ook voor de rest van het jaar verdienen... om dan uiteindelijk helemaal rond te komen. En ja, kan je een rondje winnen, dan kan je je slag slaan. Maar Goed, de Nederlanders hier. Helaas deden ze het niet zo goed. gaan ze met een beetje winst naar huis. Maar ja, het is jammer dat ze niet een beetje een buffertje hebben kunnen opbouwen ja, financieel. Ja, ja. ja, je bedoelt te zeggen dat... Dit, ik, heb, heb, nou zeg, kom even niet op mijn woorden, maar je, ik ga het nu goed formuleren. Deze maand zou die dan 15.000 euro hebben verdiend. Maar wat je bedoelt te zeggen is dat het de volgende maand... als je dan bij kleinere toernooien er in één keer uit ligt... kan het zomaar anders zijn en dan... Uh, moet je een buffertje hebben, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ja. Dus, ja. dus die vier Grand Slams, eigenlijk het spelen daarvan... Het zijn in, de, in het hoofdtoernooi spelen. Ja, dat betekent ja, is een soort waardering ook dat je in de top 100 staat. Want dan ben je wel heel erg goed en dan word je ook beloond. Dus die vier keer per jaar heb je nodig om gewoon dan je slag te slaan. En ja, dan, dan je geld te kunnen uitgeven en te investeren in die andere weken. In de trainingen, je coaches, je physio's, je conditietrainers. Mm. Dus die heb je echt wel nodig, die, die, die grote som geld die nu verdiend wordt. Ja, Die 30% belasting betaal je die dan in Australië of betaal je die ja, in Nederland? Die dat je wordt... Het, uh, Rechtstreeks ingehouden op de check. Je krijgt een check, daar zitten mensen van de Belastingdienst. Dan ga je naar een kantoortje, dan moet je je tickets laten zien. En dan maken ze een beetje een inschatting. Je moet je hotelrekening laten zien. En uh, nou, dan kan je dus die kosten aftrekken van je prijzencheck. En dan gaat daar nog eens 30 vanaf en dan. Uh, wordt het bedrag uitgeschreven op de cheque? Ja, en dan ga je naar Nederland met dat geld. En dan moet je hier ook nog een keer belasting over betalen. Nee, nee, nee, nee. Want dan heb je weer belastingverdragen oh. tussen Nederland en bijvoorbeeld Australië. Oh, Nederland okay. en, en Amerika, Nederland en Zwitserland. Dus dat, dat, is, dat is nogal een ingewikkeld systeem. Uh, dus je hoeft dan niet nog weer dubbel belasting te betalen. Oké, okay, goed. Nou, dan is dat voor eens en voor altijd duidelijk. We gaan dus uitkijken naar um, Sharapova tegen Williams. Dat is wel de partij om, uh, ja, om, om eens goed voor te gaan zitten. Is er een partij komende? Uh, nacht nog, voor komende dag eigenlijk, in Australië waar jij naar nou uitkijkt. Ja, ja vannacht uh, hebben we, mo uh, nou ja, morgen vroeg eigenlijk onze tijd. Dat is de avond in, uh, in Melbourne. We krijgen Roger Federer tegen Nicolai Davidenko in de tweede ronde. Nou, toch al twee grote namen. Uh, Goud van Oud, zou je kunnen zeggen. Ze zijn alle twee 31. Hebben ook al 19 keer tegen elkaar gespeeld. 17 keer won, won Federer. Maar hun allerlaatste partij, weet je nog waar die was? Nou, vast niet. Neem het je niet kwalijk. Ik was nee. vorig jaar in Rotterdam namelijk, bij het ABN AMRO. Oh, oh ja. okay. En dat was een fantastische wedstrijd. Dat was de beste wedstrijd van het toernooi, vond ik. Federer won maar net op het nippertje met 6-4 in de derde set. Dus eh, dat geeft al aan dat David Denkel het nog echt niet verleerd is. Stond ook in de finale van Doha, eerste week van januari. Heeft dus al lekker wat wedstrijden in de benen kan het, denk ik, bij vlagen Federer best lastig maken. Ja. Dus een mooie partij om naar uit te kijken. Ja, noemt ABN. ABN is Richard Krajček. Het uh, doet me denken aan een vraag over het uh, voorzitterschap van uh, de ATP. Uh, de voorzitter daarvan, uh, Brad Drewert, die is uh, ernstig ziek. Die moet zijn functie neerleggen. Is uh, Krajček in beeld om, uh, om voorzitter te worden van die uh, tennisbond, om maar zo te zeggen, de playersbond? Ja, kwam bij mij wel meteen naar boven toen ik dat ja, toch hele trieste bericht las over de Australiër Brad uh, Druitt, die een hele ernstige spierziekte heeft. Ja, van wie de ETP nu in een persbericht heeft gezegd: Nou, hij legt zijn functie nu neer en uh, uh, zijn taken zullen worden overgenomen. En heel rustig aan gaat de ETP nu op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op het moment dat Brad Druitt werd aangesteld, was. De enige andere kandidaat die nog in de race was, was Richard Krijtjak. Um, dus ja, in dit geval zou ik zeggen, als uh, ATP, want Richard was er echt heel dichtbij om die job te krijgen. Het werd dus uiteindelijk die Druid. Um, ja, uh, Richard is toch weer in de race. Het zou mij niet verbazen. Ik zou het van harte toejuichen, want het is een van de belangrijkste internationale sportfuncties... die je kan hebben van een grote sportorganisatie als de ATP. Ja. Als je daar toch de, de algemeen directeur, de, de, de executive president wordt... Nou, dat zou echt een enorme carrière-move voor Richard uh, Krijcek zijn. Ja, Hoe lang is het geleden had... dat, dat, dat, dat Druid het uh, werd en dat hij ook Nou, is nog niet zo lang. Hij is het nog maar anderhalf jaar. Dus, zeggen, um... Dan is er in die tussentijd uh, toch vast geen betere kandidaat bijgekomen, zou nee, ik zeggen. Dus... Nee, daarom. Dus het ligt nog allemaal vers in het geheugen. Hmm. Uh, Richard was er dichtbij. En uh, ik denk in de toekomst dat hij toch ook weer... Als die nu zou willen, hè? want kijk, als je één keer bent afgewezen, is het maar de vraag of je dan nou nog wel zin hebt om voor de tweede keer jezelf ook weer kandidaat te stellen. Maar dat zou zomaar kunnen. Goed, dankjewel. Tot uh, morgen wellicht bij de volgende dag van de Australian ja. Open. Inmiddels twee minuten over half elf. 2012 was een slecht jaar voor FC Twente. In begin 2013 ligt de club weliswaar al uit Europa en de kvb beker Maar de club uit Enschede is wel mede koploper in de eredivisie. En dus hoopt Twente in mei voor de tweede keer... in de clubgeschiedenis landskampioen te worden. Maar makkelijk wordt dat niet met de concurrentie van PSV, Ajax, Feyenoord en Vitesse... en de economische tegenwind, die voor het eerst ook FC Twente lijkt te raken. Dat vertelde voorzitter Joop Munsterman aan Ragnar Niemeijer. Het zou toch wel, denk ik, een grote illusie zijn... als, als er één bedrijf in Nederland, zijn de FC Twente, zich kan onttrekken aan wat zich in heel Nederland voltrekt. En dat is een economische crisis. Iedereen, uh, iedereen maakt pas op de plaats. Uh, mensen zijn al blij dat uh, uh, uh, met een kleine teruggang. Nou, je ziet wat er aan het gebeuren is. Uh, het drama rondom de middenstanders op dit moment. Ja, het kan niet anders dat dat op een bepaald moment... weerslag zal hebben op FC Twente. Tot nu toe is dat niet gebeurd. Uh, als je in een PSV-stadion zit en je denkt... Nou, vandaag zouden we wel eens kunnen verliezen. Dat lijkt me ook een hele realistische gedachte... op een bepaald moment in het seizoen. Betekent dat ook dat op spelersgebied minder mogelijk zal zijn? Nou ja, dat, dat, hangt, dat, dat hangt weer van hele andere zaken af. Maar ik bedoel, ook daar maak je natuurlijk wel pas op de plaats. Maar eh, de waarde op het veld. Eh... Ja, dat is natuurlijk weer een hele andere zaak dan uh, het economisch welzijn uh, van de club. Dat wil zeggen, natuurlijk, je kan geen onverantwoorde uh, uitgaven doen. En, maar dat hebben wij nooit gedaan. Hoe ziet u de titelrace verlopen? Zo uh, ja, de komende maanden, want gedeelde koploper. Ja, nou ja, het is, uh, het is zo als je kijkt naar het afgelopen uh, helft van het seizoen. Moet ik zeggen, ben ik, uh, ben ik erg dankbaar dat we staan waar we nu staan. Um, het is natuurlijk niet zo dat wij Chatley. Uh, uh, uh, of Bjelland of Ver of, um, of, uh, zomaar kunnen vervangen op het veld. Als dat zou kunnen, zouden wij Manchester City zijn. Het zal altijd een, een, een, een ander voetballend team... of, een, of een, een, een slechtere port voetbal worden... doordat je, je team, team intact blijft. Het heeft ons niet meegezet. Dus als je mij vraagt, wat vind je ervan? Ik ben zo blij... Dan denk je het zal alleen maar beter gaan. Maar uh, door schade en schande wijs geworden weet ik dat in de tweede helft zo dit soort blessures terug gaan komen. Dus ik kan er niks van zeggen. Steekt het dan nog wel eens dat de goede gemeente, voor zover dat iets waard is, toch vaak gokt op PSV? Nee, helemaal niet. Ik vind het eigenlijk wel heel normaal. Net zoals, uh, zeg maar, uh, als je kijkt naar al die indexen van, uh, van populariteit, staan nou, wij uh, vaak tweede of derde. En Ajax Eerste, maar dat is toch geweldig, uh, uh, zoals de historie daar uh, in de wereld en in Europa door een club uit Amsterdam is opgebouwd. En ja, je zult mensen, vooral oudere mensen, blijven altijd steken in het PSV en Ajax Feyenoord uh, syndroom. Ja, dat, dat is natuurlijk bij jonge mensen, bij jonge kinderen weer heel anders. Die hebben niet anders gezien dat FC Twente daarbij hoort. Nee, het stoort me niet. Um, uh, ik vind het uh, eigenlijk een groot uh, compliment voor hun voetbalcultuur. Het is geweldig dat je achter de oren van mensen dat hebt kunnen krijgen. Ook van journalisten. Ik vind dat je het dan gewoon goed gedaan hebt als club. En uh, nou ja, daar zijn wij nog lang niet aan toe. Hoe kijkt u naar Vitesse? Ja, dat is mooi. Dat, uh, ik, ik dacht dat ik een van de weinigen was die toen al heeft gezegd... ook zo kan je kampioen worden. Dus het is wel mooi om te zien dat daar weer een mooi team is opgestaan. En hoe dat afloopt, dat weet je nooit. Maar ik bedoel, er zijn vele wegen die naar het kampioenschap leiden. En uh, als jij denkt dat alleen jouw weg de beste is... dan vind ik dat wel van een beperktheid uh, van denken. Geen geld te aankopen in de winterstop? Of zit er misschien toch nog ergens iets in het vat? Want ja, iedereen roept altijd maar zodra er een buitenkantje is en zo... zijn er nog buitenkantjes te vinden? Ja, dat zeggen wij wel eens als je een snoepje langskomt. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat risico nemen wij niet. Uh, als er iemand weggaat, zullen we onmiddellijk iemand terughalen. En uh, daar zijn we ook altijd op voorbereid... Maar ik heb niet de gedachte of het gevoel dat er iemand weggaat. Jullie kwamen met een uh, presentatie op het, uh, op het scherm in de, in de zaal van het stadion hier. En, ja, een, een artist impression heet dat dan. Uh, ja, een beetje bayern München-achtig, met verlichting begreep ik moet dat uh, gaan worden. Maar... Probeer dus uit te leggen hoe dat stadion eruit gaat zien, want het was iets anders dan wat het nu is. Nee, nee, nee het is hetzelfde stadion. We, bouwen het, kijk, we hebben altijd gezegd, de andere kant bouwen we af met drie ringen. Dus we hebben daar een eerste ring, dan moet er tweede en derde ringen worden. Het is een soort Manchester City-achtige boog. Olympique Marseille heeft het ook. En um, als je hier goed op het, op het dak kijkt, dan zit er een stalen frame op. En dat stalen frame wordt alleen bedekt. Dat wordt uh, dichtgemaakt met een soort kunststof. En euh, nou ja, dan kan je op een knopje drukken en dan gaat het rode lampje branden. En dan zie je in een wijde omtrek waar dat stadion ligt. En met name als daar een, een, een derde uh, um, uh, uh, ring op komt... Dan, uh, dan is dat natuurlijk nog indrukwekkender. Het, is, het moet wel een uh, soort icoon worden uh, in de FC Twente Village. En als je goed keek naar die uh, impressies... dan zag je dat het een soort FC Twente, een Twente-as was... Een soort hockeystick die van, uh, van uh, het station loopt... dat ingebouwd in het stadion is, doorloopt naar Hengelo... waar ons trainingscentrum is met uh, acht velden... en waar ook een voetbalstadion ligt. Maar dan voor de belofte en de vrouwen eventueel. Wanneer gaan die lampen aan de buitenkant aan? Hier maken we een pas op de plaats. Maar moet je dan ook je denken over de toekomst uh, uh, uh, uh, uh, stoppen? Nee, dat moet je niet. Je moet constant on de move blijven in je, in je geest en in je mind. Proberen aan te sluiten bij die top 30, top 40 in Europa. Mag ik afsluiten met te concluderen dat 2013 aanzienlijk beter moet worden dan 2012 hier? Uh, ja, aanzienlijk beter. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar uh... ja, ik vind echt dat je wel gelijk hebt. Ik vind eigenlijk wel dat je gelijk hebt. Maar er waren ook wel mooie dingen. Aan de andere kant, wij hebben wel de derde begroting van Nederland. Ik bedoel, wij hebben. 48 miljoen. Dat is heel veel geld hoor, vergeleken met andere clubs weer. Maar PSV en Ajax hebben gewoon uh, 98 en 103 miljoen. Dat is wel bijna het dubbele. Dus je moet, je moet ook geen uh, waandenkbeelden, uh, waanideeën nastreven. Je moet wel met je beide benen op de grond blijven. En dat proberen we.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 Yeah It takes every kind of beat Palmer and every kind of people. Deze week is Adeline Cornelissen een van de blikvangers tijdens Jumping Amsterdam. Met haar paard Parsival was ze in Londen goed voor Olympisch Zilver. Cornelissen houdt er een alternatieve trainingsmethode op na. Want naast de trainingen op de rug van Parsival is ze een keertje in de één keer per week uh, is te vinden in de Turnhal in Heerenveen. En daar beoefent ze diverse sporten. En dat helpt haar fysiek en ook mentaal. Een reportage van Edwin, geen familie van Cornelissen. Zij, in, zij, uit. Yes. De bar is een lichte steun. Hè? Je moet niet gaan hangen. Hou het recht, hou het recht. Ja, daar staat Adelinde aan de bar te balletten, eh, Charling ja. van den Berg. Dat is niet wat je direct zou verwachten bij eh, iemand die aan eh, dressuursport doet. Maar dit heeft een doel, hè? Ballet is heel simpel. Hè? En het is Een dressuur is een, bijna vergelijkbaar met tunnen. Een esthetische sport. Er wordt ook uh, gesureerd, vergelijkbaar met tunnen. Het gaat om uitstraling ook. De ruiter wordt uh, gescoord in zijn uitstraling. Houding. Houding, exact. Expressie, lichaamstaal, maar ook mooie lijnen. En tunnen is een geweldige sport waar je mooie lijnen moet hebben. Dus er wordt nu gecoacht door uh, Berber, op, die ook toptunster is geweest. Die weet precies wat mooi staan, mooi, mooi lichaam is, mijn lange nek is. Waardoor je veel beter overkomt, want er is ook iets wat je uitstraalt, krijg je terug. Vanuit je buikspieren. Yes, en op, en op. Hey Adelinde, ja, je zou verwachten als je aan paardensport doet, uh, dan train je op een paard. Maar bij jou is dat soms wel eens even anders dus, hè? Ja, dit is wel echt uh, compleet wat anders. Maar ook eigenlijk wel weer heel erg parallel loopt het met rijden. Ik kan met rijden, eigenlijk alles wat we hier leren, kan ik met rijden zoveel. En dat is bij mij constant, zeg maar, ook de, de vertaling naar het rijden toe. Van, oké, okay, hoe, hoe pak ik dit met mijn rijden? Hoe denk ik daarover na? En uh, ja, ik vind het super interessant. Yes, mag je naar achteren. En, achter en, achter en. Benen helemaal strekken, tenen strekken. Ik zie aan haar enkels, gewichtjes. Ja, dat doen we om haar uit balans te brengen, fysiek en mentaal. Uh, hè, want je moet een sporter uh, eigenlijk bijna elke training even ontregelen. Uh, dezelfde oefening zonder uh, enkels uh, zal dan straks weer lichter gaan. Dat werkt ook weer mentaal door, waardoor alles weer lichter en vrijer en vrolijker voelt. Vier keer. 1 twee, drie, vier. Zes keer. 1 twee, drie, vier, vijf, zes. Meneer, u bemoeit zich met de, de bokstraining van Adelinde. Moet u even uitleggen wat hebben paardensport en een rechtse directe met elkaar te maken hebben. Weerbaarheid. Alertheid. Uh, weten wat in de omgeving gebeurt. Laat je uh, de kop niet gek maken. Blijf bij jezelf. hoeken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En doorgaan. Pak je focus. Dus het gaat er niet om of ze hard slaat, maar dat ze slaat. Ja, en, en dat ze dat doet met plezier, passie... en het beste wat in haar zit, dat ze dat geeft. Ja, doorgaan. Gaan door. Ga door. Kom op. Alle. Kom op. Wat is dit nou? Is dit vrij uniek in de paardensport? Want uh, ja, ik dacht altijd dat uh, daar de ogen met name gericht waren op het trainen van het paard. Dat nee, is ook inderdaad zo. En, uh, ja, ik ben van huis uit ook wel een beetje sportief uh, opgevoed. En, en sport is belangrijk. Mijn vader was natuurlijk gymleraar. En ik vind het gewoon ook ontzettend belangrijk. Als je van je paard verwacht dat hij voor 100% vol moet gaan. En dat dan mag je toch zeker zelf niet de zwakste schakel zijn. Dan heb je zo meteen je paard top voor elkaar... maar zelf kun je net je focus en je balans niet houden... of je coördinatie is net niet perfect. Ja, ik zou er niet tegen kunnen... als ik dan mezelf de schuld moet geven dat iets mislukt is, zeg maar. Doorgaan! Ik voel niks! Doorgaan! Je doet dit nu anderhalf jaar, zo'n beetje. Heb je ook wel het idee dat je er je voordeel aan hebt gehad? Bijvoorbeeld bij de Spelen? Ik heb er zeker heel veel voordeel van gehaald. Ik denk dat ik het afgelopen jaar nog niet zoveel progressie heb gemaakt in mijn eigen rijen als, uh, als ooit daarvoor. Ik ben veel bewuster bezig met dingen. Ik merk ook veel meer dat kleine verandering... Als je op je paard zit en een kleine balansverandering, dan vangt dat paard altijd op is natuurlijk niet ideaal voor de paard, want het paard moet jouw balans gaan corrigeren. Terwijl als je hier op een evenwichtsbalk staat en je merkt dat jouw bovenlichaam net iets te ver naar voren of net iets te ver opzij is, dan lig je op je snuffen ernaast. Dus je wordt heel erg geconfronteerd met, hey frek, wat doet het eigenlijk als mijn ademhaling niet goed zit? Of als ik net een klein beetje iets naar links of iets naar rechts of iets voorover ben. Dat, je krijgt veel bewuster informatie van, oké, okay, hele kleine veranderingen in je lichaam geven grote gevolgen, zeg maar. Heel goed. En dan is het corrigeren. En ik zie dat je nou hier gespannen gaat zijn. Ontspan, ja. Hé, hey Berber. Yes. Ik kom even, even naast je zitten op een, een hele grote bal. Wat gaan we doen? We gaan proberen... Dat is het goede woord, want het is heel moeilijk... om op de bal te zitten. Ja, ik zit nu nog met mijn voeten op de grond. Maar dat is straks niet meer de bedoeling, natuurlijk. Nee, wat de bedoeling is, is dat uh, heel vaak merken we bij ruiters... dat ze... De ontspanning een beetje te groot dat ze dus gaan wiebelen op hun paard. Dat ze naar voren bewegen of naar achter. En wat we eigenlijk willen bereiken is dat ze dus gaan focussen op de buikspieren. Dus dat ze terug gaan naar het centrum. Dat ze die moeten aanspannen. Maar de rest juist moeten door laten bewegen. Ik laat mijn voeten los. Ja. Maar wat deed je nu anders? In ja, rust. En waar, waar, waar, wat voor rust? U houdt zich bezig met het mentale verhaal, hè? Wat... Ik, hou, ik hou me bezig met het, uh, hoe, hoe werken je gedachten en wat voor invloed heeft dat op mijn uitvoering. Directe feedback naar de oefeningen? Ja, en liefst tijdens de oefening. Het lichaam kan altijd meer dan wij denken. Dus de belemmering zit ook in wat je denkt. Ik las laatst een mooie quote van een coach die zei... Ja, ...in onze sport is 50% mentaal en de andere helft zit tussen de oren. Zo is het? Ik vind een hele mooie quote. Ik vind een hele mooie quote. Het is in ieder geval zeker, als het tussen de oren niet goed zit, dan wordt die uitvoering ook niks. Je ligt hier op een balk, in een turnhole, geluid om je heen, maar je blijft je focussen op je middelste teen. Zullen we het nog even over de paardentraining hebben, want uh, ja, jij trainde nog wel eens bij Chef Jansen, hè? Uh, maar ja, die is bondscoach af, uh, dus sta je er nu alleen voor? Hè? Is het heel anders geworden? Het, het mooiste vind ik, wat je hier ook heel veel ziet, de, de kruisbestuiving, de verschillende sporten die verschillende blik hebben op eigenlijk hetzelfde onderwerp. En dat is waar ik eigenlijk met het rijden ook naartoe wil. Dus niet zozeer één trainer die mij elke keer hetzelfde ziet, maar ik wil heel graag van verschillende invalshoeken. Dus inderdaad Sjaak is eigenlijk natuurlijk springruiter, andere toptrainers en ruiters en, en ook zelfs van het mennen uit en, dat is super interessant, want die hebben een iets andere kijk erop... maar ja, uiteindelijk heb je daar ook weer ontzettend veel aan. En dat, dat is wat ik heel interessant vind. Maar je hebt nou twee uur getraind en dit is een perfecte manier om het af te sluiten. Ja, dat was uh, de opmerkelijke training van Adelinde Cornelissen, die qua stem wel heel erg uh, begon te lijken op Ankie van Grunzen... af en toe is het u ook opgevallen. Goed, zo meteen Gert-Jan Verbeek. Eerst uh, uh, Frank Rijkaard. Want die is ontslagen als bondscoach van Saoedi-Arabië. Rijkaard uh, werd uh, anderhalf jaar geleden aangesteld. Zijn opdracht was kwalificatie voor het WK volgend jaar in Brazilië. Maar Saoedi-Arabië werd uh, daar vorig jaar februari al voor uitgeschakeld. En dus is hij op non-actief gesteld. Binnenkort gaat Rijkaard met zijn zaakwaarnemer die kant op... om de zaak te regelen, af te handelen, zoals dat heet. De bekerwedstrijd tussen Vitesse en Ajax wordt donderdag 31 januari gespeeld... in het stadion van Emmen. Vitesse kan de wedstrijd niet in het Gelderdome spelen... omdat daar twee dagen later een dancefeest wordt gehouden... en de voorbereidingen erop die kosten te veel tijd. En Luciano Narsing is geopereerd aan zijn rechterknie. De PSV-aanvaller werd geholpen aan zijn voorste kruisband en meniscus. Narsing is zes tot negen maanden uitgeschakeld. Ja, en dan uh, AZ. Dat staat voor een belangrijke tweede seizoenshelft. De ploeg van trainer Gertjan Verbeek staat twaalfde. En dat is ver boven het gestelde doel. Dat was namelijk Europees voetbal. Maar de transferperiode is ook lopende. En de kans bestaat dat Verbeek zijn beste speler, Adam Maher, ook nog eens kwijtraakt. Maar daar maakt Verbeek zich vooralsnog niets druk over. We zijn er nu toe nog geen spelers kwijtgeraakt. En het ziet er ook niet naar uit dat we de spelers bij krijgen. Dus de, de groep aan zich blijft, blijft intact. Het is wel zo dat, dat ik vind dat het afgelopen half jaar toch een aantal jongens progressie hebben gemaakt. Zoals een Giuliano Renaldum, Steven Berghuis, Matthias Johansson, Thomas Laan. Het zijn wel jongens die, die nadrukkelijk dichter bij de, de, de, de basisgroep... Die, waarvan ik de eerste helft veel gebruik van heb gemaakt. Die zijn daar dichter naartoe gegroeid. Dus je hebt in die zin wel wat meer mogelijkheden gekregen... op het moment dat een speler niet, niet goed draait of niet goed speelt... Of, of moeite heeft met zijn directe tegenstander... of de wijze waarop we willen voetballen. En dan kun je daar toch wat makkelijker een, een beroep doen op een andere speler. Toch, als je terugkijkt op het eerste halve seizoen, kun je niet tevreden zijn. Internationaal voetbal is niet gelukt omdat je door ANSI werd uitgeschakeld. Alleen in de beker ging het eh, crescendo. Ja, maar in de beker blijkt ook wel weer dat je ook een beetje geluk moet hebben met de loting. En die hadden we in de beker wel. En met Europees voetbal niet. Want ANSI is nog steeds actief Europees. En uh, ja, die, uh, die hebben een ruikers, rijke suiker om. Die kunnen maar blijven investeren. En, uh, ja, dat was gewoon een ongelukkige loting. Hè. Die kans was heel klein, maar dat ja, trof ons. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje ook uh, kijken naar het eerste seizoen zelf. dat wij in uh, een aantal wedstrijden een hele ongelukkige uitslag hebben neergezet. Hè, omdat we te graag wilden, of omdat we dingen wilden verseren. Of omdat, uh, omdat we gewoon een nodige geluk wat ontbeerden, wat je ook nodig hebt. En, uh, en als je kijkt naar, naar, naar de wijze waarop we uh, het gedaan hebben qua voetbal, uh, dus niet kijken naar het resultaat, dan hebben we het nog niet eens zo slecht gedaan. Alleen uh, 18 punten is teleurstellend. Waarom gaat het de tweede seizoen 11 beter? Nou, ik gaf net eigenlijk al aan dat een aantal jongens wat dichter bij, uh, bij de, de basiskern uh, zijn, uh, zijn, zijn gekomen, waardoor er meer concurrentie is. Uh, ik geloof ook niet zozeer in geluk en pech. Dus uh, op het moment dat je je dingen blijft doen... jij je blijft voetballen naar je ideeën... En, en dat ook heel aardig uitvoert... dan op een gegeven moment draai je dat ook een keer om. Hè, dat het wel mee zit. Dan noemen ze dan het kwartje de goede kant opvallen. Uh, dus er zijn een aantal dingen waarvan ik zeg... Van, nou, dat zijn uh, op zich uh, goede voorwaarden... Om, uh, om toch meer punten te halen... als in de eerste seizoen zelf. Je zei bij de nieuwjaarsreceptie... plek 4 moeten we vergeten. 1 tot met 4. Dat kan in de prullenbak. Waar richt je op? Ja, bij de, bij de play-off plaatsen. He, dat uh, eerst maar weer eens in het linkerijtje verschijnen. En dan is het uh, van uh, plaats 7, 8, 9 interessant. He, want uh, de rest is te ver uh, weggelopen. He, daarin heb je gewoon te veel punten laten liggen. En uh, een doelstelling is leuk, maar hij moet wel realistisch zijn. Nou, dat is niet meer zo daar, he, dat je... Dat je... Ja, dus moet je een nieuw doel voor ogen hebben met elkaar. En, en die is wel heel helder bij de, bij de jongens. Het leeft heel erg om toch uh, te gaan voor die play-off praatsen. En met name in de beker willen we, willen we toch uh, net zo ver uh, of nee, verder komen als het verleden jaar. halve finale had het al iedereen een ongelofelijke kater om met dat elftal tegen een Leijs met een voorsprong... Uh, in, na, de, na een uur voetballen uh, dat toch nog uit handen te geven. En uiteindelijk in, in, de, in de verlenging te verliezen waardoor de finale aan onze neus voorbij ging. Hè. Want het zijn toch hoogtepunten voor een speler... Om dat soort prijzen te spelen. In de kwartfinale tref je FC en Bos weliswaar uit. Maar dat zou moeten kunnen. Dan zit je weer in de halve finale. Ja, en dan is het dichtbij, hè? Ja, als-als-verhalen. Maar Den Bos is ook niet niks zo ver gekomen. Uh, hebben Twente uitgeschakeld. En Die hebben dat misschien ook in die fase wel onderschat. Want een bos draait ook niet zo heel goed in de competitie. We hebben ook een moeizaam seizoen. Maar je ziet toch dat ze in dat soort wedstrijden boven zichzelf kunnen uitstijgen. En ook een de divisieploeg weten uit te schakelen. En dus wij zijn gewaarschuwd. En uh, ja, dat is toch de kostenweg naar Europees voetbal. Dat zijn altijd van die clichés, maar het is wel zo. En wij hebben in die zin uh, daarin niet de, de zwaarste loting. Uh, de ploegen met, uh, met de meeste kwaliteiten getroffen. Maar het blijft altijd een gevaar voor onderschatting. En uh, dat mogen wij ons niet laten overkomen. Europees voetbal blijft het doel? Ja, uiteraard. Hè. Dat, dat is, dat, die doelstelling is onveranderd. Hè. Omdat dat nog op twee manieren kan. Beker en, en, en via de play-offs. Transferperiode loopt nog tot en met 31 januari. Word je zo nog niet doodmoe van het getrek en elke dag weer over Maher te moeten praten? Nee, want... Kijk, Dat hoort ook een beetje bij het metier. Hè? Dat, is, dat, dat, dat is deze periode. Uh, in mijn tijd kon je gewoon tot 15 maart uh, verkassen. Mm. En, uh, en, en nu moet dat allemaal in een maand gebeuren waardoor het ook heel hectisch is en, en, en aan alle kanten getrokken wordt aan spelers. Maar je merkt ook uh, dat in de voetballerij de crisis heeft toegeslagen en er worden op dit moment niet meer zijn dusdanige bedragen uitgegeven. Hè? Want zelfs bij Real Madrid las ik ergens, uh, schijnt er last van te hebben. Nou ja, dan geeft het al aan dat het niet meer is dat je onbeperkt kan kopen. Hooguit misschien dan nog van die rijke eigenaren, Russen of iets dergelijks. Maar voorlopig is het vrij rustig op de markt. Verwacht je dat er nog wat gaat gebeuren? Ja, zeker. Die laatste week zullen toch wel weer wat verschuivingen gaan plaatsvinden. Maar daar heb ik niet zo heel veel mee van doen. Ik kijk naar AZ en die kans is vrij klein dat er hier nog wat gebeurt. Dat was Gertjan Verbeek, de trainer van AZ. Voor alle duidelijkheid, AZ begint thuis aanstaande zaterdagavond om kwart voor negen. Die gaan toch wel moeilijk thuis wel met Vitesse. Want komend weekend begint uh, natuurlijk de voetbalcompetitie weer. In Engeland uh, gaan ze gewoon door. Wel of geen sneeuw, wel of geen regen. Uh, ze voelen gewoon door. In de FA Cup bijvoorbeeld, derde ronde. Arsenal tegen Swansea werd 1-0. E en Manchester United tegen West Ham United 1-0. Doelpunt werd gemaakt door Wayne Rooney. Die miste later ook nog een penalty. In de competitie werd ook gevoetbald. Uh, Chelsea deed best aardig tot 2-0. Toen stokte het en dacht Southampton, nou dan schieten wij ze er ook maar in. En werd het uiteindelijk toch nog 2-2. Puntenverlies dus voor Chelsea. In Italië, daar uh, wordt gespeeld de Coppa Italia. Een tussenstand daar. Ze zijn aan het verlengen bij Fiorentina AS Roma. Daar is het 0-0. In Spanje, Real Zaragoza tegen Sevilla ook 0-0. Edwiges Maduro speelde de hele wedstrijd voor Sevilla. Hij kreeg geel. En bij Zaragoza mocht de Glenn, Glenn lovend zijn minuutje invallen. barcelona Malaga, tussenstand, nog 20 minuten. 2-1 voor Barcelona. De returns zijn volgende week. En in België, Anderlecht door. Ten koste van Gent. Oostende verliest met 2-1 van Cercle Brugge. Boy dus door. Kortrijk tegen STVV 1-0. Uh, Kortrijk door. En Racing Genk tegen Zulterwaardig hem 0-1. Maar de eerste wedstrijd had Been al gewonnen met 5-0. Dus hij is door. Van der Brom, Boy en Been door. Dat is goed nieuws. Zo meteen het oog met kleri Palak. Goedenavond. Het laatste nieuws. Just heard an explosion. De flits, de helikopter stortte naar beneden. Er was huge piles of smoke. Midden op straat lagen inderdaad brandende brokstukken. Als ik u zo goed begrijp, dan is het gewoon een waardeloos rapport van het CPB. Ik ga geen oordelen geven over CPB-rapporten. Oeh, no, het is koud. Vertel eens, wat, wat zijn eigenlijk de regels voor Forst Je moet zelf een beetje kijken, kun je doorgaan of kun je niet doorgaan. De vraag. Heeft Armstrong verteld wat je dacht dat hij zou vertellen? Zeg eens eerlijk, baalt u er niet toch een beetje van, van dat rapport? Radio 1.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 NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Dit weekend in Den Haag. Het festival voor literatuur en actualiteit. Met schrijvers uit Nederland en verre omstreken. Brighters Unlimited.nl Hé, hey, lieverd, er staat een hele enge man voor het raam naar binnen te gluren. Wat?